2 over half elf, Avro Hilversum 1. Bevriende Hand heeft ons de volgende aflevering van Biels Co. aangereikt, de hoorspelserie van Jan Moraal. MUZIEK Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Wiels Co. Morgen? Ja, mevrouw Ribbendrager? Uw man? Is dat niet de boekhouder hier? Ja, die heb ik hier net zien lopen. Ja, hoezo? U maakt zich ongerust. U heeft verder welke indruk, zegt u? Dat hij u de laatste vijf jaar al niet meer gezien heeft? Ja, wat gek eigenlijk, zeg. Terwijl wij hem hier juist zo heel anders kennen, hè? Hier? Steef uw man? Tegenover vrouwen? Nee, maar daar staat hij onbekend, zegt dat is nauwelijks normaal hoor. Hoe attent die is tegenover vrouwen. Dat is gewoon ontroerend zeg. Altijd laten hij je voorgaan. Deur voor je open doen. Sigaretten presenteren. Koffie voor je aandragen. Je uit je jas helpen. Je de hele dag omringen met kleine attenties. Noem maar op. Hij kan zijn handen gewoon niet van je afhouden, zeg. Ogen, zijn handen? Wat gek, ik bedoel de ogen hoor. Ja, hoort u daarvan op? Toen u hem leerde kennen. Toen was hij tegen u ook zo. Hé, hey, wat merkwaardig zeg. Waar kan dat nou aan liggen, zou je zeggen? Ja, graag gedaan hoor, mevrouw Robbedrager. Zo, die begint om twaalf uur aan het puntendieet en die koopt om twee uur een gewaagd negligee. Zo, en zo jagen we zelfs het meest vermoeide huwelijk weer een jeugdige blos op de wangen. Mens, wat zal die suffe boekhouder raar opkijken. Zo, die zitten er weer in. Pijn gedaan hoor, goeiemorgen. Morgen die Buels. Morgen, kan je het zien, zeg. Deed pijn, hoor. Kan je het horen? Praat, ik raar. Pijn gedaan, hoor. Nou, maar, maar niks gevoeld dus. Verdoofd, hè, kan je het zien? Ja. Is er iets met je haar? Mijn haar? Wel, nee. Ja, ja, ook. Ook, maar dat is niks. Dat groeit dan weer bij. Maar, maar, maar zie je dan niks? Maar hier, mijn kaart. Raar gevoel, hoor. zit die er wel? Ik, ik voel hem namelijk niet. En een pijn gaat, zeg, niks gevoel dus hoor, verdoofd hè. Net of er niks zit nou hè. Maar dat trekt wel weer weg hè. En, en dan komt dat wel weer terug. Ontzettend veel pijn geleden. Ik dacht dat ik stierf, ik denk ik ga dood. Maar niks gevoel dus hè, verdoofd. Zeg, ik neem aan dat je bij de hebt geweest bent. Twee stuks, kijk maar even. Uh, kijk je het zien? Je, ik, weet niet, ik weet niet of ik hem nou open heb of dicht. Heb ik hem open? Nou, ik doe maar wat, hè. Ik, ik heb me open nou, hè. Kutzie, onderste rij, twee stuks. Twee tegelijk, maar liefst. Ik zie niks. Goed zo, noodkronen, namelijk begrijp je, vrijdag krijg ik de echte, de valse, dus de echte valse. Twee tegelijk, in één klapper uit. rang. hè? Nee, me roeren. Je wat? Me roeren. Ik jaag, namelijk jacht jachtroer dus, dubbeloops. Vandaar twee tanden tegelijk. Oude mensen, zeg. Heeft iemand je geraakt? Hè? Nee, nee, nee, nee, dat was mijn haar. Maar dat groeit wel weer aan. Dat was het. Dat was het kind even, hè? Nee, weet? Ja, ja, ja, meneer de jager hoor. Op mijn eigen jachtterrein zeg. <laughs> Zodat hij uit zijn autootje komt stumperen. Ik zag het gebeuren, ik keek midden in meneer loopt zeg. Ik zeg nog, kijk even uit, wil je. En wat denk je dat hij zegt? Hij zegt. Hoi! Voilà. Hij zegt groei en rang. Rang. No, nou, hier, noem het bang, Maar wel mijn hoed van me kop, dat wel. Nee. Ja, nee. En, en, en wat is dat dan mijn hoofd hier? Wat is dit? Je scheiding? Ja hoor, m'n scheiding. Hm. Sinds wanneer draagt men de scheiding over dwars? Staat je wel hip eigenlijk? Schop hagel, recht voor mijn hoofd, zegt dwars door mijn hoed, plus een haakse scheiding... Ik had wel dood kunnen wezen. Dat was een ongelukje. Dat was omdat ik met mijn vinger achter dat pinnetje bleef haken. Dat pinnetje, de jager is aan het woord. Dat heet de haan, man. De geweerhaan. Nee, die raakte jij, de weerhaan. De waar? De weerhaan van het theehuis. Die schiet hij even van zijn bliksem om af, zeg. Het arme beest stinkt er boven opeens. Heel zielig met zijn lekker staart omhoog graantjes te pikken. Ja, van de schrik, zeg. Ik schoot van de schrik omdat er opeens broert om op een kop wordt geknald, zeg. Dat was een reflex. Ja, en wemelde daar opeens van de reflex zit. Ja, zeg dat wel, zeg. Meneer Gies in actie. Wie? Gies. Giesbert. Dokter Giesbert. Sporrehotak. De bekende vrouwenspecialist. Maar stel je er niks van voor? Waarvan niet? Van de vrouwenspecialist. Hoezo niet? Moet je ze doet maar eens zien. <lacht> Zijn vrouw doet. Doet hoofddak. Nou, dat is zacht uitgedrukt, hoor. Toet. Zet dat maar gerust in de vergrotende trap, zeg maar. Toeter tegen toet. <lacht> Wat een stem, zeg. Zo'n harde, weet je wel. Waar had ik het over? Over dat hij vrouwenspecialist was. Nou, spaar me dan voor de toeter van de vrouwenamateur, zeg. Trouwens, als jager had ik ook niet veel aan hem, hè. Zijn eerste schot het beste. Met? Raak. De veren vlogen eraf. Ach, wat was het? M'n hoed weer. Echt een jagershoed. Hoed van 140 ballen en 75 cent. En die had neef even van je hoofd afgeschoten? Ja, vandaar dat er opeens voor 160 ballen en 75 cent boven de bogen vloog. Maar wat doet hij, Gries? Die grijpt met deze roer en die zegt boem. Maar dat is een ontzettend beroerd gezicht, hè? Als daarvoor een pak weg 220 ballen en 75 cent een goed nieuwe hoed ziet neerschiezen. Als je dat totaal vleugeland nog een meter of wat door ziet stumperen en dan opeens reddeloos neer ziet storten. Mijn haar draait over in mijn lijf zeg. Vreed gedoe hoor, wacht. Ja, en die dokter? Ja, vraag dat wel zeg. Die kon ik wel vermoorden zeg. Die ging er een beetje bloeddorstig staan krijsdansen. Ik heb hem geraakt, ik heb hem geraakt, ik heb hem geraakt. Ik zeg, wat heb je geraakt? Hij zegt, zag je dat niet? Daar vloog weer zo'n kreng, Zo'n Vlaamse gaai. Zeg, snap jij dat? Ik wel. Hoezo? Nou, zelfs toen je hem nog ophad hoor. Toen heb ik ook even aan een Vlaamse vlaai moeten denken. Gaai? Maar het over een Vlaamse gaai? Nou ja, weer alder zal er een verleptere barbberblad in zien. met een... Maar een hoed niet, nee. Nee, nee, eigenwijs wezen, maar gies ook. Ik zeg, je wordt een keer bedankt. Hij zegt, waarvoor? voor... Ik zeg, weet jij wat je daar doodschiet? M'n hoed? Ja, daar zal niet veel meer van over geweest zijn. Wie zegt dat? Op dat moment. Hagelschade, akkoord, lekgeschoten hoed, natuurlijk. Maar de ramp er voor de helft afgescheurd was er zeker niet. Op dat moment heus niet. Later wel dan? Jazeker. Door wie? Door hem, door Gies, eigenwijs wezen, maar niet willen geloven dat dat m'n was. Nou, dat wil ik wel eens zien, Biels. Ik zeg, die vind je nooit meer terug. Die ligt er ergens te sterven. Hij zegt, oh jee. Ik zeg, hoe zou je dat dan willen doen? Hij zegt, apport. Wat betekent dat? Dat betekent, zoek die vetse hoed. Zij hij dat tegen jou? Nee, tegen die hond. Hij zegt, wacht even, laat hem eerst even aan je broek ruiken. <lacht> Ook al zo ongegeneerd. Hij gaat even iemand aan je broek staan ruiken. Ah, uh, had hij een hond? Ja, nou, een hond zeggen, dan moet je net mij hebben, ik en dieren, dat weet je. Ja? Ik. Dat gaat nou eenmaal niet, hè, ik en dieren. Het is met de slot al geen verschil, hè. Ik en dieren twee uitersten, tenslotte. Ja, neem alleen al het verschil in intellect, hè. Voilà. Dat was een zeer intellectueel hondje namelijk, Lien. Oh, hondje. Nou, noem je dat intellect? Als hij met een kwartier... ...als een kniekous gaat staan snurken. Je zegt, droeg je Ja, ja, ja, ja. Onder mijn knikken ook. Mijn jachtkostuum, hè, pak vanaf 900 ballen geschat, stel het je even voor zeg, kruisgewijs de bandelier voor de borst. De band met patronen dus hè, hoed met veren van 315 ballen, 75, geweer om de schouder, poe. Doemie wist niet wat ze zag zeg. Nee, ik ook niet. Nee hè, nou, die komen wel opvreten hè, zegt Doemie, Tante Lien, dus mevrouw hè. Die werd verliefd als een jonge wijn zeg, schateren hè. Dat deed ze namelijk, als jonge meid dan, hè, als ze verliefd werd op mij dus, hè, dan schatende. Nee, wacht even, nee. Nee, dan schaterde ze niet, nee. Nou ja, nou ja, dan deed ze iets anders, zeg maar, hè. Maar wel in dezelfde sfeer dus, hè. Wat nu schateren is, als ze muziek ziet, hè, dat, dat verandert die dingen in de loop der jaren, hè, dat verdiept zich, maar ja. Ik zag er dan ook uit, hè? Nee, weet. Meen eerlijk, die man, die zag er uit. Ja, daar gaat dan even een stuk grommig om die rand te ruiken. Ja, ik ken dieren, zeg. Ik zeg, uh, kan dat geen kwaad? Hij zegt, daar voor mensen? Nee, hoor, Biel. dat is een jachthondman. Als het nou een dier was. Nou, en, en toen viel meneer hem even in de reden. Wie? Die hol. Die moest nodig nodige baasje even voor geen zetten. Gênant hoor. Wat zei die dan? Die zei: Hap. Ah? Hap? Hap op woorden van gelijke strekking. Meneer, maar meneer hinkt wel met al zijn 36 valse betonspijkers aan mijn knikkenbokken. En maar scheuren jongens. En dat is dan afgericht op de jacht, begrijp jij het? Nou ja, misschien ook het die hier eindelijk eens groot wild, hè? Onzin. Groot, wil draagt geen broek. Nee, nou, niet tracht hij dan ook te verwijderen. Zeg dat wel, ja. Van heup tot knie, één haar. Dat zie je zelden hoor, royaal, eet. Ja, ik heb zelden zo'n royale broek gezien, eerlijk. En wat zei die? Gries, Gries zei aan den voet. Nou, ja, dan weet je nog niet wat je hoort, hè? Aan den voet. Aan de broek is toch niet welletjes, zou je denken, nee? Dat is ook een soort beroepsblindheid, hè? Ben je nou tien keer vrouwenspecialist en wil je toch nog niet zeggen dat je je de eerste de beste man laat verslinden? Begin maar even aan de voet, jongen. Ja, dat, dat heb ik dan maar even voorkomen, hè? Oh ja? Ja, klap met de kolf. Draai onze hersens met mijn geweer. Ah. Uh, en wat deed die? M'n halen, met z'n belachelijke gecasteerde staart tussen zijn benen, Daar vermogen. Dat heet een gekoupeerde staart, allemaal. O oh ja, oh, ik weet niet, waar de teefjes harder om lachen, jongen. <lacht> jongen, jongen, jongen. Wat liep die meneer daar te koop, ze? <lacht> en je hoed? Die ging meneer tussen de struiken grommel nog even het laatste leven uit zijn lint te en dan komt hij het onherkenbaar stoffelijk over zo trots als een baasje brengen. En, en die vinden dat nog een prestatie ook. Die zegt dan nog, kijk Wiel, dat is nou abort. Ik zeg nou, volgens mij is het meer apportus provocatus. Ja. Nou, dat was even raak, hè. dat horen ze niet graag, die vrouwen-specialisten. En dan kom je als gewoon daarom. Ja, maar hoe kom jij zo opeens op jacht? Zakelijk, ik zal wel moeten zeggen. Die man wil een villa'sje laten bouwen. En als bosraad zo'n Henk relaties laat aanknopen met s'mans dochter, met von. <lacht> dan zal ik met pa op jacht moeten, begrijp je? Ik ga moeilijk relaties aanknopen met s'mans toeter. Dan jaag ik liever op Weet je er iets van af dan, van jagen? Geen bliksem. Maar dat merk je dan ook wel hoor, dat begint al in die gewerenwinkel, hè? Dan zeg ik dus voorzichtig iets van, ja, ik wilde gaan jagen, dieren schieten dus, hè, wat adviseert u mij? Nou, dan kijkt die man me alles raar aan en die zegt, wat voor wild heeft u op het oog? En dan zeg ik dus, ja, nee, zo kijkt hij altijd mijn ogen. <lacht> en dat begrijpt die man dan niet, merkwaardigerwijs. alleen niet, dus die man herhaalt zijn vragen. Ik bedoel, wat voor wild heeft u op het oog? Ja, en dan zeg ik dus, bokken. Om jou een specialisme op te plakken, dus. Ja, ja, ja, zo kom ik er geweest. Hè. Wat voor wild heeft u op het oog? Geef jij maar eens een zinnig antwoord, dus ik zeg maar. Uh, wat, adviseert, wat adviseert u mij? Hè? Hij kijkt me nog valser aan en hij zegt: Ja, Klein schiet u natuurlijk met hagel. Ja, ja, ja. Die gaat met de straal voor de gekst houden, zeg. Uh, nou, dan zijn ze bij mij aan het goede adres, hoor. Klein schiet u natuurlijk met hagel. Ik zeg, nou, dat mag u gek vinden, maar klein Wil schiet ik altijd met sneeuw. Hij zegt, sorry, nee, ik bedoel die kleine grijze kogeltjes. Ik zeg, ja, ja, en ik bedoel die grote witte ballen. Maar een hagel zijn zijn kleine kogeltjes. Ja, wist ik dat. Ik zat er al vrolijk. Sneeballen te gooien, zeg. Goed, dat is opgelost. Wij zijn daaruit, de man en ik. En ik vraag dus als ik dan grotere wild schiet. Hij zegt, dan krijgt u de kogel. Midden in mijn gezicht. Doodleuk. Dan krijgt u de kogel. Terwijl je voor een mens uit twaalf jaar de bakje draait. Ik zeg, oh nee, geef me dan maar een geweer met muisjes. Hij zegt, u bedoelt met hagel. Ik zeg, zo u wilt, bij ons in de familie zeggen we muisjes. Ik bedoel, maar misverstanden nogal en elkaar niet begrijpen... ...hoewel me dat geen reden lijkt mij ondeugdelijk spul aan te smeren. Oh ja? Was dat geen goeie? Geen goeie? Een honding, een schande dat het op de markt mag komen. En levensgevaarlijk, wapen ook, hè. En dat voor een geweer, zeg. Een ding waarbij mensen veiligheid punt 1 behoort te wezen. Wat is er gebeurd dan? Nou, dat was met het eerste de beste gerichte schot raak, zeg. Oh jasses, heb je echt op een dier gejaagd? Ja, wat moest ik? Ik heb er ook niks van begrepen hoor. Ik was al blij dat hij zijn vrouw mee had. Doet, ze doet er. Ik denk, zie zo, In een straal van twee kilometer is het wild gewaarschuwd, tenminste. En jij maar jagen? En ik maar jagen, ja. Dat zeg je zo gemakkelijk, maar dat is iets ergs hoor. Ja. Poe, poe, nou zeg heel erg hoor. Weet je wat het is, jagen? Vreed. Dat is heel erg vreed. Afstotelijk is dat. Ja, dat dacht ik wel. Als zo'n beestje aankijkt, zeg. Lijkt me verschrikkelijk. Ja? Wat was het er voor een? Ja, hoe heet het? Zo'n vogel, zeg. Zo'n loopvogel. Een fascist, meen ik. <lacht> Mogelijk, maar hoe je dat aankijkt. Had je hem geraakt? Nou, en ook recht voor zijn fascistenkop. GELACH Nee, met mijn klokhuis. Je wat? Mijn klokhuis. Ik zat even een appeltje te eten. Opeens rat in de struik achter me. Ik schrok lam, zeg ik, kijk, op, wat staat er een fascist? Het is pesant. Nou ja, maar met dezelfde brutale ogen op slaap. En het bruine hem, dat hij ook nog te Wat Zeg? En wat deed je? Nou ja, wat moest hij doen? Ik ben er niet jagen, nietwaar? Dus jagen, maar jongens roepen van ks, Weg met jij, jagen dus, hè? Ja, ja, ja. En wat deed hij? Bedelen. Ik zit te bedelen. Typische fasciste mentaliteit weer. Als je zo'n grote bek hebt, dan gaan ze aan halen zitten doen. Zeuren op een appeltje. De aandacht trekken. Tonk, tonk, tonk, tonk zeggen. Met zo'n grote platvoeten zand over mijn broek staan krabben. En dan op mijn geweer gaan zitten en in de kolf pikken. Gewoon een verwend kind. Nou, toen heb ik nog even mijn klok uit voor zijn hersens gegooid. Ja, en? Hij vrat het op. Drie happen weg. Tonk, tonk, tonk, tonk. In de zin van wat hij nog meer bij je? Nou, toen kreeg je wel even zitten hoor. Ik zeg, weet je wel waar je op zit? Nee, hij haalt zijn schouders op. Ik zeg, dat is mijn geweerwaarde heer. En daar kan je mooi mee voor je bruine raap geschoten worden, weet dat wel? Over fasciste mentaliteit gesproken, zeg. Zeg, ja. en wat deed hij? Hij deed er zijn behoefte op. <lacht> op een geweer. Nou ja, dat geef ik het op hoor. Dan is zo'n karakter niet voor verbetering vatbaar. Maar hè, dat gun je gerust niet. Laat staan je appeltje. Dat bedoel ik met greet. En toen? Nou, toen zijn we maar weer verder gekuierd. De? Ja, die verzand, die was niet bij me weg te slaan. Die aaste op mijn andere appeltje. Die liep me gewoon uit te schelden. Daar was ik wel klaar mee hoor. En zo kom ik straks terug met de mensen. De grote jager achtervolgd door een hongerige fascist. Oh. Ja, natuurlijk. Zonder verzand en met bril. Droeg hij een bril? Ja, de mijne. Die gooide ik hem namelijk naar zijn hersens, voor zover aanwezig. Pik ik heb je, zegt meneer. En het vliegt er zo mee weg. Tok, tok, tok. Nou, toen was er helemaal geen boom meer veilig voor me. Nou ja, ik ben al blij dat je er geen een geraakt hebt. Nee, behalve die kip tussen. Ja, maar die was al dood, hoor. Kwam ja. ja. dat dan? Ja, nou, dat kwam door dat hert, hè. Dat deed dat hert. Een hert dat een kip doodmaakt? Nee, een hert dat wegloopt. Nou, dat begrijp ik niet. Dat, dat smeerde hem, zo'n bruine jongen, zo'n ree, voel je? Dat was bij mijn tweede appeltje, hè? Toen zat ik net aan de bosrand, voel je? Een beetje tussen de struiken, hè? Om niet de aandacht te trekken van de fascisten en zo, <lacht> Maar daar komt in alle rust een hert voorbij draven. Ach, Gut, wat schattig. Schattig, jawel. Maar ze moeten het toch niet te gek gemaakt hebben? Ja, wat niet? Nou. ...daar zit dan toch wel nog een jager. nietwaar? ik bedoel... ...dat die bosfascisten klokken klokkaars opvreten ...m'n bril prikken. Akkoord? Ik kan iets missen. Maar men moet me niet gaan negeren, krijgen. Men, men, men, moet men... men moet me... ...men moet niet als hert de ...voorbij komen drentelen met het erf van... hoe me goed zak de muizen jagen... ...kan me nog meer vertellen. Dan ben ik nog wel even zo vrij wie daar staaf ik schiet te roepen. En wat deed hij? Of zijn neus bloedde. Gewoon door het nou, Toen heb ik hem wel even een beleg achterna gestuurd. Hé, nee toch. zei zeker, wie die horen wil moet voelen hoor. Die had je even oud door doorroepen roepen zetten. En dan meneer even de om wat. Die had zijn broek vol muisjes. Een boltreffer zegt zo'n kipper als ik was. En bah. Maar uh, over kippen gesproken, wat was het nou met die kip? Nou, dat was mijn neus, die rook ik. Ik, ik rook opeens wild. ik hoorde er trouwens ook geritsel en gesmakt dus. Dus ik schrik me weer een ongeluk. hè. Ik hoor duidelijk grote lichamen ritselen en zwaar smakken. Dus ik denk, ik ben een levensgewaard. Kalm blijven maar, hè. Schiet maar eens, misschien smeren ze hem. En dat kostte me toen twee tanden. Hij spiegel je aan. Nee, hij sloeg terug. Een wild zwijn of zo? Nee, mijn geweer. De eerste keer trouwens ook al, met dat hert, hè. Toen had ik hem zo, hè. En toen gaf hij een stomp in mijn maag, het barrel. En toen heb ik tien minuten heigend het hert de jacht zien ontkomen. zeg. Maar de tweede keer gaf ik gericht vuur af, dus, hè. Willekeurig de struik in. En toen gaf meneer me even een klap op mijn mond. Ik dacht dat ik stier ze en ik denk, ga dood. Ja, je moet je spuit ook tegen je schouder drukken, stagger. Ja, ja, ja, ja, je ja, amateur. En dan moet ik richten dan? Met je wou op de kolf en dan kijkt je door je televisie. Ja, naar de vuist van thuis, de zeker. Zeg maar welke kip raakte je dan? De mijne, uitgerekend de mijne, vanzelf. Dat zeg ik, ik rook groot wild, hè. Dat was de babbelkoe van Toets. De wat? De babberkoe, die zaten er bij de auto te babbelkoeien, De babbelkoeien, de die babberkoeien, die babberkoeien, de kip. Smakken er wel ten koste van mijn ondergebied, maar blijf Pol. Morgen chef, oud chef. Morgen Pol, wat zei je Pol? Ik zeg morgen chef, oud chef. Oud. Van waar oud Pol? Vanwege mijn onderrug chef, au. ongelukje bij de training chef. Oh, jou ja, hoor. Ja, ja, dat is ook altijd raar, geloof ik. Ga zitten, Paul. Dank u, chef. Oh, nee, euh, liever niet, chef. Au. Het is de onderrug, namelijk. Ja, alsjeblieft, niet zo glasierig, man. Met je, met je malle training altijd. Dat doe je zelf niet. Dit keer niet, chef. Oh, nee, hey, wie dan? Nou, in het bos, chef. Tijdens mijn normale rondjes zien. een van die gore smeerlappen, chef. Au. Oh ja, Paul, wie, Paul? Dat vuile jagerstuig, chef. Daar hebben we al helemaal meer last mee gehad. Zie. Ja, pardon. Sinds wat, eh... Uh... ...valt de weidelijke jager onder de noemer vrouw Duigpool als ik vraag hem af. Dat is ontstellend gaaien, chef. Ja. Dat is dat stomme patsersvolk, chef. Ja. De nouveau riche, weet u wel, van die dikke volgevreten kerels, u ja. kent ze wel. Dat soort dat uit verveling niet weet hoe gek ze moeten doen. Dat ellendige soort poedige kapitalisten dat alles al heeft. Ja. Neef, even weet welk type ik bedoel, wat jij kraapt. Een zenuwetype, gewoon. Een type dat alles al heeft, chef. En ja. dat er dan toch nog zo nodig nog een statussymbool bij moet hebben. Ja, ja. Het geeft niet wat. En dat gaat dan jagen, chef. Dat koopt dan een jachtgeweer. Terwijl het het verschil nog niet oh, weet tussen hagel en sneeuw, hè. <laughs> Sterke karakter, schep van deze kraap, chef. Vindt u niet? Het soort dat bij hagel aan muisjes denkt, chef. Weet u wel? Een wolgelijk soort mens. U kent ze. Bol. Beste Paul. En dat gaat dan op hun verwette achterste in het bos zitten en dat schiet op alles wat beweegt, chef. Zo blind als een kwartel, maar boem! ik heb een geweer en ik zal hem beschieten ook. Ja, je brengt je nek zo langzaam maar over die fascisten, hè? Waardoor dat zijn passanten, dacht ik. Ja, Laat ze niet lachen, chef. Ze weten niet eens wat het is. Ze kunnen geen hert onderscheiden van een kip, chef als het me doodschieten kunnen. Die was al dood, die kip. En een trainend atleet me met zijn kipper ogen vrolijk en lading schoot in zijn achterste, chef, waarom niet? Ja, sorry Paul, maar een bruin trainingspak dragen in het bos. U zegt het, chef, dat zien de vloer er niet eens. <lacht> en ik was waarachter nog gewaarschuwd door Gies Porre Hotak, benen. Die liep daar ook te jagen en die roept nog Koen, kijk uit. Dan loopt hier ergens weer zo'n Jan Hagelblazer rond. Maar ja, je denkt, dat zal wel zo'n vaart niet lopen. Nee, nee. Nou, ze hebben er in het ziekenhuis 23 stuks uit moeten peuteren. Ik ben eerlijk. Chef, als u het ooit in uw malle hersens mocht halen te gaan jagen, dan bied ik u hierbij mijn ontslag aan, chef. Dat is dan een aanvaard, Pol. Bij wijze van spreken, dan, chef. Ik zie u voor veel aan, chef, maar u bent niet helemaal gek, chef. Uh, dank voor het compliment, Pol. Maar ik heb er wel politiewerk van gemaakt, hoor, chef. Huh? En als we erachter komen wie het geweest is, dan is hier mijn vuist. Zie, zie, Pol, ik zie hem, Pol. Hartelijk dank voor de inzage, Pol. Doe hem nu graag we weer even weg. Politiewerk, zei je? Nou en op, wat ik eh... Uh, Telefoon Paul, mag ik even? Ik sla het kapitalistische zwijn finaal in elkaar, uh, Niet doen, Paul. Stil even, Paul. Vrede, dan, u van gehoorn, morgen. Vrede op aard, Paul. Ja, die is een George, liever momentje. Moment. George, uh, liever, Paul. In die sfeer graag, man, hè. Wat medemenselijke graag, hè. Mag ik even, Paul? Biels hier. Ja, meneer Rindermann. Uh, zegt u de politie, meneer man. Ja. Er blijkt een wat, meneer Op mijn jachtterrein, zegt u? Een ongelukje. Ja, dat mag u weer buiten, meneer Riedemann. Dat was namelijk Pol, meneer man. Dat was Poolse Bruine Ree. Nee, nee, ik, bedoel, ik, ik dacht Pol aan voor een Bruine Ree, begrijpt u? Begrijpt u niet meer? Mijn bril was namelijk op door een vreemd, vliegende fascist, begrijpt je Dat was Biels Co. de hoorspelserie, geschreven door Jan Moraal. Biels werd gespeeld door Koop van Dijk, Eline Fiet Koster, Koen, Frans Koster en Neef Eef. Mathieu Verdaastonk de regie had Jo Fischer junior.